6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. 6000 gedwongen ontslagen bij Defensie. Nieuwe aardbeving voor Japanse kust. Een Kamermeerderheid voor verbod op ritueel slachten. Bij Defensie vallen de komende jaren 6000 gedwongen ontslagen. En dat zijn er meer dan werd aangenomen.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 Volgens hem is het nu al zo druk dat er sprake is van Japanse toestanden. Schuld zegt in een reactie dat er nog niks is besloten. In die voorkust zijn nog 22 Nederlanders. Als een aantal van hen alsnog weg wil... moeten ze zich melden bij de Fransen daar, zegt minister Rosenthal. Het kabinet heeft met de Fransen afgesproken... dat die zullen helpen bij eventuele evacuaties. Volgens Rosenthal is het in die zo ver onveilig... dat de Nederlanders voorlopig het advies krijgen in huis te blijven... Er zijn geen Nederlandse diplomaten meer. Op een school in Rio de Janeiro heeft een man zeker tien kinderen doodgeschoten. De Braziliaanse politie zegt dat de schutter, een oud-leerling van 23... daarna de hand aan zichzelf heeft geslagen. Zeker twintig mensen zijn gewond geraakt. Volgens Braziliaanse media liep hij de school binnen en opende het vuur op de kinderen. Hij zou twee revolvers en een heleboel munitie bij zich hebben gehad...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 Bij graafwerk langs de A2 bij Geleen zijn voorwerpen uit het stenen tijdperk gevonden, ten onder meer bijlen en scherven van potten en pannen. Daarin is de zogenoemde bandkeramische cultuur herkenbaar, die ongeveer 7000 jaar oud is en die in Nederland alleen voorkwam in Zuid-Limburg. De bandkeramiekers waren de eerste die in een huis op een vaste plaats gingen wonen. Langs de A2 zijn ook restanten van hun huizen gevonden. Die waren gebouwd met gekliefde eikenpalen. Destijds een bijzonder arbeidsintensieve techniek. De vondsten worden onderzocht in Leiden en gaan daarna naar een depot in Limburg. Het weer. Vanavond is nog enkele wolkenvelden, maar later wordt het overal helder. Dan morgen een zonnige dag. Matige westen tot noordwestenwind. En dan liggen de temperaturen rond de 11 graden dicht aan zee en 17 in het zuidoosten. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en droog. En de temperatuur die loopt nog iets verder op. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 45 files. Ze worden wel snel korter, maar als je ze optelt kom je nog op bijna 170 kilometer. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch staat tussen Maars en knooppunt Oude Rijn 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Klein stukje verderop staat echt weer een file tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid 5 kilometer. En op de A4 bij Rotterdam in de richting van Hoogvliet tussen vladingen Oost en het knooppunt Benelux 5 kilometer. A15 in de richting van Europoort. De weg is daar weer vrij, maar bij Rotterdam-Sharlow staat nog 3 kilometer. A50 vanuit Arnhem naar Os, tussen Renkum en Knoop het Ewijk, 7 kilometer file. In die file is er een ongeluk gebeurd en bij Heteren zijn er daarom twee rijstroken dicht. Rijden in de groene uitvoering van sommige automerken ervaar je zo: mm -hmm, pak melk, niet vergeten. Um, of zo.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 Het NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk. 9 over 6. Goedenavond. Opnieuw een grote aardbeving voor de kust van Japan. 7,4 op de schaal van Richter. De bevolking in het gebied is opgedragen om naar hoge gelegen gebieden te vluchten wegens een mogelijke tsunami, maar zojuist is dat tsunami-alarm opgegeven. De eigenaar van de beschadigde kerncentrale in Fukushima, Tepco, heeft laten weten dat er geen verandering is te zien aan reactor 1, 2 en 3 at number one number two and number three reactors in Fukushima Daiichi nuclear power plant uh, there has not been no change observed in the, the measuring uh, devices that are used to the water dowsing operations and also the nitrogen ingestion for number one reactor has not um, shown any abnormality. Werknemers van de Kerncentrale konden op tijd schuilen in een geïsoleerd gebouw en zijn niet gewond. Het bedrijf kan nog niet melden of er nieuwe schade is ontstaan. And workers that were involved in the work have all evacuated to the seism seismically isolated building and no injuries has been reported at Fukushima Daiichi nuclear power plant on the other hand there has not been any report of the injury nor to the damages to the facilities. Journalist Kjeld Duits is in het rampgebied en heeft de beving ook gevoeld. Kjeld, er zijn er de laatste weken heel veel naschokken geweest, maar was deze beving aanmerkelijk groter? Ik zou zelfs het woordje aanmerkelijk eh, niet juist vinden. Het is enorm veel groter dan de aardbevingen van de afgelopen weken. We hadden elke dag bijna wel een aardbeving van zes op de schaal van Richter. Eh, dit was zeven op de schaal van Richter, dus vele honderden malen eh, zwaarder. Het is de zwaarste aardbeving die ik heb meegemaakt sinds de aardbeving in 1995 in uh, Kobe. Ik heb natuurlijk de aardbeving van vorige maand hier niet meegemaakt, die was nog zwaarder. Uh, het was een enorme zware uh, schok. Ik schat van zo'n 20 tot 40 seconden uh, horizontaal. Ik zat, uh, ik lag te slapen in mijn hotel. Uh, er was schade aan het plafond. Uh, Televisie lag op de vloer, een heleboel fases zijn gebroken. Eh, mensen waren duidelijk geschrokken in de gangen. Er hing ook een heleboel stof in de gangen van eh, het plafond eh, dat gedeeltelijk naar beneden was gekomen. Eh, mensen werden eh, aangeraden om naar eh, de begaande grond te komen waar de namen van alle gasten werden afgeroepen. Buiten de straat zag je een heleboel mensen rondlopen. Um, ik heb uh, verschijnende brandweerwagens, politiewagen en net een ambulance met sirene langs zien gaan. Um, de schade die ik kan zien in de stad waar ik nu is, die is heel erg beperkt. Um, ik heb geen gewonde mensen gezien, enkel nu die ambulance. En um, zoals je net vermeldde is de tsunami waarschuwing ingetrokken. Ja, dat moet een grote oplichting zijn van mensen in de buurt. Inderdaad, ja. De mensen langs de kust die zitten nu in principe allemaal op veilige plekken, omdat de ongevaarlijke plekken al weggespoeld en totaal verwoest zijn. Maar de schrik bij die mensen zit er natuurlijk enorm diep in. En als er dan ook nog eens een hele zware aardbeving zoals deze komt, dan ben ik er zeker van dat die mensen vandaag niet meer in slaap vallen. Want beschrijf wat jij deed toen je in je bed lag en die aardbeving, zoals je zegt, 20 tot 40 seconden duren. Wat kun je dan doen? Ik wilde opname maken met mijn uh, videocamera. En dus ik ben meteen uh, opgestaan en ik probeerde uh, mijn camera aan het werk te krijgen. Maar ik was helaas niet rustig genoeg om het voor elkaar te krijgen. En tegen de tijd dat ik eindelijk mijn camera aan de praat had, uh, was de aardbeving alweer voorbij. Um, en ik heb in de gang natuurlijk mensen gezien die duidelijk overstuur waren. Niet in paniek. Uh, die, die wel rustig bleven, maar heel duidelijk overstuur waren. En um, andere mensen die heel rustig waren, maar er kwam ook een meneer op me af uh, die in het Engels tegen me begon te praten van, are you okay, are you okay? En het idee dat ik kreeg was niet van, are you okay, But, I am not okay. <laughs> yeah. Er zijn geen beelden van, begrijp ik van je kjalt... maar wel een, een helder en gedetailleerd verslag. Ik dank je daarvoor. Uh, ver na middernacht vanuit het Randgebied in Japan... waar op 11 maart, laten we dat niet vergeten... die zware aardbeving was, een tsunami volgde... en waar nog steeds zo'n 28.000 mensen dood of vermist zijn. En nu weer zo'n grote klap. We gaan naar Berlijn. Het Europese kampioenschap turnen is nu ook begonnen voor Epke Zonderland. Hij heeft net zijn rekstokoefening geturnd. Edwin Cornelissen in Berlijn. Hoe bracht Zonderland het ervan af? Ja, je zou haast zeggen als vanouds deed hij dat goed. Hij liet een indrukwekkende oefening zien en nog niet eens zijn moeilijkste oefening. Er werd voorafgaand aan zijn oefening natuurlijk veel gesproken over dat nieuwe vluchtelement van hem. Die combinatie van twee vluchtelementen. Of hij die, die zou doen in de kwalificatie. Hij heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Hij is gegaan voor een iets makkelijker oefening en is daarmee op safe gegaan. Want ja, als je van die rekstok afvalt, dan is de finale ook ver weg. En dat risico wilde hij niet nemen. Ja, het is nog steeds wel een oefening met een behoorlijke moeilijkheidsgraad hoor. Want Epke Zonderland gaat... Aan kop in de tussenklassementen moeten nog wel de nodige turners komen. Maar het kan eigenlijk niet missen dat hij in de finale van de rekstok staat. En in die finale zal hij ongetwijfeld die combinatie, de Casina en de Koelman, wel willen laten zien. Want dat betekent dat hij het op de brug eerder vandaag ook goed moet hebben gedaan. Uh, dat klopt, op de brug deed hij het uh, heel aardig. Het uh, is niet echt zijn absolute specialisme, dat is uh, de rekstok. Maar hij heeft al wel eens op een EK bijvoorbeeld een bronzen medaille op de brug gehaald. En uh, er zal hem toch veel aan gelegen zijn om daar ook uh, in Berlijn wat moois te laten zien. Nou, hij heeft het in ieder geval de kwalificatie laten zien. Staat tweede in het uh, tussenklassement. Uh, de enige die hem uh, voorgaat, dat is oud-wereldkampioen Petkovcek uit Slovenië. Dus hij verkeert in goed gezelschap. En de kansen op een finale plaats op brug is ook zeker aanwezig voor uh, Epke Zonderland. En zo kan is de dus Bert Ekenturnen. Dank je. Bij defensie vallen de komende jaren 6.000 gedwongen ontslagen. Dat zijn er meer dan werd aangenomen. Toch moesten de militairen vandaag gewoon zandhappen. Dat naar de files. Hoe staan die ervoor? Dennis mooi bij de ANWB. Het zijn er nog 30, Tim. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch... daar kom je in de file tussen Maars en Nieuwegein... over een totaal van 9 kilometer. En op de A4 bij Rotterdam in de richting van Hoogvliet... voor het knooppunt Benelux nog 5 kilometer file. En op de A50 arnhem Os is een ongeluk gebeurd... in de file tussen Renken en knooppunt Ewijk. Daar zat 7 kilometer. Bij Heteren zijn er 2 rijstroken dicht. Dit is het nos Radio Nieuwsjournaal met Tim Overdijk. Minister Schultz van Verkeer wil fors bezuinigen op de plannen om het treinverkeer tussen Schiphol, Amsterdam en Almere te verbeteren. Gevolg daarvan is dat tienduizenden reizigers op dat traject vaker moeten overstappen. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die de NOS in bezit heeft. Een bijdrage van politiek redacteur Hans Andriega. 700 miljoen euro is er beschikbaar om het treinverkeer in de drukke regio Schiphol, Amsterdam, Almere te verbeteren. Minister Schultz van Verkeer wil de helft van dat bedrag bezuinigen. En dat gaat problemen opleveren, vinden de NS en de stad Almere. Wat we in Almere mee zullen gaan maken... is dat we van 42.000 reizigers naar 80.000 reizigers gaan in 2020. Dat betekent dus dat je dus echt een zeer ingrijpende verbeteringen moet aanbrengen. Wethouder Adrie Duivenstein van Almere. Dan kan je niet volstaan met een systeem wat kwetsbaar is. Kwetsbaar, bijvoorbeeld, voor eh, storingen. Of kwetsbaar in de termen van dat er geen directe verbindingen zijn naar het Centraal Station in Amsterdam of naar Schiphol. Dat is waar het ons om gaat. En dat, dat de beste garanties om dat voor elkaar te krijgen is met dubbel spoor. Ameren blijft de komende jaren nog flink groeien. Terwijl het werk voor veel inwoners vaak in Amsterdam of in de buurt van Schiphol is. Om al die mensen goed en snel te vervoeren heb je volgens Duivestein overal vier sporen nodig. In de plannen van de minister komt juist dat te vervallen. Schultz kiest voor vaker overstappen in Weesp, een plaats tussen Amsterdam en Almere. En dat is lang niet altijd leuk, zegt deze reiziger. Dat lijkt me geen goed idee. Ik heb uh, pas geleden twee uur in Weesp gestaan uh, vanwege een overstap waarbij een trein zou komen en laten bussen. En uh, toen heb ik twee uur midden in de nacht uh, buiten staan koukleumen. Dus dat lijkt me geen uh, goed plan. Meer treinen vind ik goed, maar dan graag in één keer. Uh. De komende jaren zal de drukte op de lijn Almere-Amsterdam... verder toenemen tot 80.000 reizigers per dag. Dat komt ook omdat met de Hanze-lijn veel reizigers uit het noorden van Nederland erbij komen. De minister en de regio overleggen... hoe die explosieve groei moet worden opgevangen. Minister Schultz denkt in haar goedkopere variant... aan het laten rijden van meer treinen... die met kortere tussenpozen op de lijn rijden. Dan kan je met meer stoptreinen werken. In Weesp komen dan elke dag zo'n 25.000 reizigers extra... die daar moeten overstappen als ze naar Amsterdam en Schiphol gaan. De stad Almere hoopt nog dat de minister van Gedachten verandert. Minister Schultz laat in reactie weten... dat er nog niets definitief is besloten... en dat het overleg volgende week verder gaat. Hans Andringa. Een 23-jarige man heeft een bloedbad aangericht op een school in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Hij heeft zeker tien kinderen doodgeschoten. Daarna pleegde hij zelfmoord. Correspondent Robert-Jan Frieden, wat is er precies gebeurd? Ja, vanochtend rond een uur of acht stapte deze man, Wellington Meneses de Oliveira, de school binnen waar hij zelf ook over heeft gezeten. Hij is naar de eerste verdieping gegaan, een schoollokaal binnengelopen en is daar beginnen met schieten. En daarbij zijn, zoals je zei al, minimaal 10 doden gevallen. Er liggen iets van 20 kinderen, gewond, zwaar gewond in het ziekenhuis. Alle slachtoffers zijn tussen de 12 en de 14 jaar oud. En de gewonden zijn allemaal in kritieke toestand, want hij schoot nogal gericht, allemaal in het hoofd en in de borst geschoten. Een oud-leerling, zeg je, is het motief bekend? Nee, nog niet helemaal. Er is wel een afscheidsbrief op zijn lichaam gevonden. Uh, daar zijn een paar dingen al bij teruggekomen. In ieder geval dat heel onsamenhangend was, de brief. Uh, dat daarin zou staan dat hij een HIV-besmetting heeft opgelopen. Uh, en ook iets over fundamentele religieuze zinnen. Alhoewel daarbij is niet bekend geworden wat voor geloof dan uh, daar, daarmee gemoeid zou zijn. Uh, en verder hebben lokale media al met zijn stiefzus kunnen praten. En die zei dat hij al enige tijd uh, zeer in de war was. Ja, nou kijkt bijna niemand in Rio de Janeiro meer op van dodelijke schietpartijen, met name in die gevaarlijke wijken. Maar is dit nou een drama waar Brazilianen toch van denken, dit gaat elke verbeeldingskracht te boven? Ja, dit is wel apart. Want wat je zegt, in die, in die, in die sloppenwijken, daar vallen misschien wel elke dag elf doden. En daar kijkt inderdaad niemand van op. Maar dat iemand een school binnengaat in een vrij rustige buitenstad van Rio de Janeiro, ja, dat, dat is wel nieuw voor de Brazilianen. Robert-Jan Frieder, dankjewel. Remoer op het ministerie van Defensie vanwege de bezuinigingen. Maar in het veld moet het groen gewoon blijven oefenen. Zoals deze week in de buurt van Ermelo, waar het 43ste Brigade Verkennings Squadron zich voorbereidt op de vijand. Hier 1-Alpha, uh, we een uh, sprongsgewijs uh, voorwaarts. Indien uh, sector leeg, laat u een uh, schutter een teken geven. Dan drukken wij u uit de positie over. Vier vrij gloednieuwe door doorkruisen de heide Ermelo. Ze zijn pas een jaar of vier oud, maar misschien worden ze gewoon verkocht aan het buitenland. Ja, op dit moment zijn we aan het, uh, aan het oefenen met de uh, op de Ermeloze Heide... om uh, uh, eigenlijk wat basisdrills, in dit geval gaat het gewoon puur om te verplaatsen. De hele week al op oefening, luitenant Borgman. Ja, misschien aan het oefenen voor wat? Ja, dat, is, uh, dat is afwachten. En dat is eigenlijk een, uh, een politieke beslissing. Maar dat maakt uh, voor ons in dit geval uh, niet zo vreselijk uit. We blijven gewoon uh, ons werk doen. En, Want het uh, kwam gisteren al een beetje naar buiten. Gaat dat meteen rond onder de, de mensen die aan het werk zijn, aan het oefenen zijn? Aan uh, nou, het oefenen zijn niet, want wij zitten op dit moment even verstoken van nieuws uh, de hele week in het veld. Dus uh, wat er precies uh, op dit moment in het nieuws is, dat, uh, dat weet ik ook niet. Uh, maar maar feite, dat het speelt is natuurlijk wel duidelijk. Dat is absoluut duidelijk. Maar uh, wat ik zeg, voor ons maakt het niet zo vreselijk uit nu. Het, is, uh, het zijn geruchten. En met geruchten kun je niet zo vreselijk filmen. Nou, uiteraard leeft het onder de mensen zijn roerige tijden binnen de ventie momenteel. Dus, uh, maar we wachten het rustig af. De vakbonden zeiden gisteren al, ja, we gaan het leger zo uitkleden... dat we straks allerlei taken niet meer kunnen doen. Specialismen lopen weg, krijg je nooit meer terug. Ik uh, hoop dat mijn uh, specialismen uiteraard uh, nog blijven bestaan... zodat wij altijd, altijd werk houden, maar uh, ik vrees nog niet echt voor onze banen. Hé, hey, bravo, achterwaard, achterwaard. In schril contrast met de commotie rondom defensie is de oefening zelf. Doodstil tussen de struiken, wachtend, in het pansevoertuig of de vijand in het vizier komt. De antwoorden zijn voorzichtig en toch ook nog hoopvol. Bij ons zal de streep er toch niet doorheen gaan, denken ze. Radio Bravo, bijtrekken nu 43 brigade Dat zijn jullie. Dat zijn wij ja, verkenners. Verkenners inderdaad. Ook hard nodig bij grote missies in het buitenland. Nou, ook dan zijn wij hard nodig ja. ja. Maar daar gaat de streep waarschijnlijk ook wel doorheen, want te duur. Uh, ja, dat, dat, dat weet ik niet. En dat is, uh, dat is natuurlijk afwachten. Uh, uiteindelijk maakt het ook uh, niet zo vreselijk uit. We zullen ook voor, uh, voor kleine missies kunnen ons uh, prima inzetten. Uh, en ook voor, uh, voor taken in Nederland zelf. Uh, de Reven heeft u net uh, gezien, het uh, vliegtuig Dat is. is dat verkenningsvliegtuigje wat ja. daar ligt, hè? Ja. Uh, dat is ook die... vrij nieuwe techniek eigenlijk. Dat is uh, sprint nieuwe techniek, ja. Wordt door politie en justitie ook wel eens gebruikt? Ja, en dan, uh, dan vragen ze Defensie om, uh, om steun uh, daarmee. Dus dat zal wel blijven, is dan misschien de gedachte? Uh, dat is wel de verwachting, ja. Maar stel dat het doek toch valt... Solliciteren? Al aan gedacht? Nee, daar heb ik nog niet aan gedacht. Nee. Dat merkte ik bij de anderen ook, die zijn er eigenlijk nog niet mee bezig, hè? Nee, en dat is ook uh, een beetje voorbarig, denk ik. Je ik staat ik ook niet van, de ene, af, van op, de ene op de andere dag op straat. er is het einde oefening? Althans, van deze oefening bedoel ik? Uh, van deze oefening is vandaag uh, einde oefening. Oefenen in Ermelo alle details van de bezuinigingsoperatie... eerder al als eerste gemeld door Peter Tervelde in deze uitzending... en eerder door onze Haagse redactie, uitgebreid op onze site nos.nl. Remco Kampert heeft vanmiddag in Amsterdam... de gouden ganse weer uitgereikt gekregen. Hij kreeg deze prestigieuze prijs... voor zijn trefzekere alledaagse poëzie en proza... Kampert is bijna 82 jaar oud. Hij schrijft nog elke week een dichterlijke column voor de Volkskrant. Jeroen Wilaert doet verslag. Henk van Os zei het zo namens de Academie. Winter nadert. Ik voel het aan de lucht en aan de woorden die ik schrijf. Alles wordt klaarder. De straat is tot aan zijn eind te zien. De woorden hebben geen eind. Met dat gedicht betraden wij een nieuw gebied... Waar gedicht geen verdichtsel meer was. Waar woorden dichtbij gevonden worden en niet uit verheven beemden waren geplukt. Waardoor de weekse mededelingen poëzie bleken te bevatten. Remco, jij brengt voor mij en vele anderen en voor generaties lang dag in dag uit... werkelijkheid en poëzie dichter bij elkaar. Je hebt ons een taal gegeven om mee te kijken naar onszelf, naar de wereld om ons heen. Je schreef al lang met de Gouden Gansen weer, maar zo meteen krijg je er één van ons. Het is meer dan 30 jaar na de uitreiking van de PC-Hoofdprijs voor poëzie. Maar Rempoen Kampert, als ik zo Henk van Os hoor, gaat het nog steeds in essentie om hetzelfde. Een tijdloos meesterschap. Dat zegt Henk, ja. En ik ben uiteraard blij om het te horen dat het uh, nog uh, werkt allemaal, eigenlijk. Hè? Van Verlos begon dat op zijn middelbare school, 56 geloof ik, zei hij. En uh, ja, dat blijft nog geldend, kennelijk. Nooit gedateerd. Ja, het is altijd moeilijk om van jezelf te zeggen, hè? maar uiteraard kan je toch wel op de duur van je leven een beetje inzicht in, je, in wat je zelf schrijft en hoe het overkomt. En ook hoe het overkomt op jezelf nog steeds. En ik denk inderdaad dat, het, dat ik qua taal eigenlijk weinig veranderd ben. In de, een zekere eenvoud. Het klinkt wat opschepperig, maar het is toch vrij heel direct aansprekend. Terwijl het tegelijkertijd toch poëzie blijft. En dat is iets in de toon of zo die, die mij eigen is en die ik niet kan analyseren eigenlijk. Dat is van nature zit dat in Remco Kampert. In het Belgische parlement ging het vanmiddag eens een keertje niet over staatshervormingen. Het ging over prins Laurent. Die heeft zich opgeworpen als ongevraagd diplomaat. En dat mag niet. Nadat vorige week bekend werd dat hij op eigen houtje naar Congo was afgereisd... kwam van vandaag aan het licht dat Laurent een ontmoeting met Libische oppositieleden had. Een nieuw schandaal van de prins die al als brekenbeen bekend stond. Mijn derde vraag, meneer de minister... In het parlement wordt op dit moment over van alles gesproken... maar in de wandelgangen van het parlement is maar één thema. Laurent. En of zijn dotatie, het geld dat hij iedere maand krijgt van de Belgische overheid... of die niet eens een keer afgepakt moet worden na zoveel misstappen. Nou, dat groen mee. Jean-Marie de Dekker, parlementariër, begint al uitgebreid te lachen... zodra ik hem zeg dat het over het Koningshuis gaat. Ik noem het het, uh, ja, het uh, miniatuurvolkstheater. Maar het is ook natuurlijk een, een beschamend theater wat ons politiek bestel betreft. De prins staat onder tutelen van de regering, staat onder toezicht van de regering. Ja, doet wat hij wil. En blijkbaar gaat hij alle grote grondstaffenlanden van deze wereld gaan bezoeken. Van Gabon tot in Libië gaat hij de gaan schudden van onze vriend Kabila. En had hij dan nog naast de deur bij Dos Santos... Uh, de dictator van Angola op visite. Hij lijkt wel een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. U heeft er twee op dit moment. Ja, we hebben nu een regering van aflopende zaken. En blijkbaar is de diplomatieke onderhandelingsrol overgenomen door onze prins. Wat moet er gebeuren? Ja, maar kijk, die jongen moet een keuze maken. Ofwel, ofwel uh, blijft hij ons land vertegenwoordigen als prins. Ofwel doet hij, zoals de prinsjes in Nederland zeggen, jongens, ik behoor niet tot de koninklijke familie. Ik neem daar afstand van. Ik neem afstand van mijn dotatie. Van het geld dat u iedere maand krijgt? Van het geld dat hij krijgt. Inderdaad het zodanig dat wij kunnen zeggen Stop jongens, ik ga mijn eigen kosten verdienen. En dan doet hij wat hij wil en dan zegt hij wat hij wil. Mag hij de hele wereld rondreizen op eigen kosten... en daarvoor geld inzamelen bij wie hij wil. Premier Leterme. Dimensionair premier van België inmiddels... en toch achtervolgen dit soort problemen u nog weer. Baalt u daarvan? Nee, want een, een, politicus, een politicus wordt werkloos als er geen probleem meer zijn. Maar het uh, klopt wel dat er andere zorgen zijn... die nu wellicht meer aandacht zouden verdienen. Zo'n prins Laurent... De Kamer wil heel graag dat zijn dotatie ingetrokken wordt. Of dat hoor je toch van verschillende fracties. Gaat u dat ook doen? Het parlement heeft begin de jaren 2000 een dotatie beslist. Ten voordele van prins Laurent. Ik denk dat er nog wat, wat gevend werk moet, moet gebeuren. En voor de rest zal ik morgen aan de prins uitleggen hoe ik die zaken zie. Want u gaat morgen met de prins praten. Wat gaat u dan zeggen? Ik zal morgen met de prins praten, ja. ja. Maar u wilt niet zeggen wat er dan gezegd zal worden? Nee, nee, ik denk dat men zijn gesprekspartners moet respecteren. En dus de primeur is voor, uh, voor de prins. Uh, ik ga met hem spreken en ik ga nadien aan de voorzitters van Kamer en Senaat uh, in het parlement verslag uitbrengen. Het is wel eens wat anders hè, dan ruzie tussen Franstaligen en Vlamingen. Ja. Ja, met een diepe zucht. Het is weer eens wat anders in België. Een verslag was dat van Thomas Spekschoor. En daarmee komen we aan het eind van dit Radio 1-journaal. Ik wens u een. Prettige avond en geef met heel veel plezier door aan Janne Kormans van Avondspits bij WNL. Goeie avond, Janne. Dag avond? Tim, goeie avond. De huizenmarkt is nog verder ingestort en dat treft vooral starters. Iedereen wil af van de bureaucratie bij de politie... maar de aanpak van Ivo opstelte werkt niet. Er wordt nu druk over gepraat in Den Haag. Zometeen meer bij ons. En etherpiraten. hoe lang zijn ze er nog? Dat zometeen in WNL Avondspits, nu eerst het NOS Journaal.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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Radio 1, het NOS-journaal. Bij Defensie vallen de komende jaren 6000 gedwongen ontslagen. En dat zijn er meer dan werd aangenomen. Minister Hillen maakte ontslagen morgen bekend in een beleidsbrief... die de NOS al heeft ingezien.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 Nu mogen Joodse en Islamitische slachters dieren zonder verdoving doden. De Partij voor de Dieren vindt dat dieren niet extra mogen lijden... vanwege een geloofsovertuiging. En in Ivoorkusten zijn er nu nog 22 Nederlanders. En als een aantal van hen alsnog weg wil... dan moeten ze zich melden bij de Fransen daar, zegt minister Rosentaal. Het kabinet heeft met de Fransen afgesproken... dat die zullen helpen bij eventuele evacuaties. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Erwin Krol... Er komen steeds meer opklaringen. Dat betekent dat de avond er steeds schoner uit gaat zien. En vannacht is het ook tamelijk helder. Het koelt af tot een graden 4. In het oosten van het land misschien 2 graden zo. Even licht kunnen vriezen aan de grond. En dan kan hier en daar een mistbank ontstaan. Dat is morgenochtend allemaal weer vrij snel opgeruimd. Dan hebben we een prachtige lentedag. Het is niet verschrikkelijk warm. er waait een matige westelijke wind. Uh, ik denk dat het in het noordwesten gaat op 12 gaat worden. En in het zuidoosten gaat op 16, 17. Maar het is werkelijk een hele mooie dag. En zaterdag hebben we nog zo'n mooie dag. En zondag hebben we nog zo'n mooie dag. En maandag waarschijnlijk ook nog. Dinsdag en woensdag. Dan is er weer kans op wat neerslag. Maar daar zijn we denk ik tegen die tijd... Ik wel aan toe. Ah, we bij Verkeersinformatie. Nou, de, de drukte van de spits, de grootste drukte van de spits, ligt achter ons. Er staan nog 24 files, 70 kilometer bij elkaar opgeteld. A4 richting Den Haag, bij Soeterwouder-Rijndijk 4 kilometer. En bij Rotterdam staat er file op de A4 Vladingen Hoogvliet, 5 kilometer verknoppend Benelux. A10, A10 West richting Zaanstad tussen Oostdorp en de Koentunnel 6 kilometer kost u ongeveer een kwartier. En ook bij Rotterdam maar dan op de A20 naar Gouda. Tussen Rotterdam, Alexander en Moordrecht. Vier kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Janne Kooijmans. Nutteloze bureaucratie nekt politie en de bankrekening bekijken van een ander. Het kon bij de Rabobank. Goedenavond, live vanaf de WNL-redactie. In Amsterdam ben ik bij je tot zeven uur. Er zijn fors minder huizen verkocht dit eerste kwartaal dan eind vorig jaar. Bijna 15 procent minder, zo blijkt uit cijfers van NVM. Volgens de vereniging Eigen Huis treft dit vooral starters. WNL Alain de Lamar sprak met Hans-André de Laporte. 14% minder verkochte huizen vergeleken met een jaar geleden... is echt heel slecht nieuws. Want een jaar geleden was het al slecht. Dus je ziet eigenlijk dat die hele motor van, uh, van de woningmarkt... eigenlijk piepend en krakend tot stilstand komt. Mensen kopen niet meer, mensen verhuizen niet meer... mensen wachten af op betere tijden. Maar ja, waar komen die vandaan? Hoe komt dat? Uh, de belangrijkste oorzaak is het financieren. Als je een huis wil, krijg je er een bank bij. En die bank daar moet je naartoe voor de hypotheek. Uh, de hypotheekregels zijn strenger geworden. En dat betekent heel simpel, met hetzelfde inkomen... kon je vorig jaar meer hypotheek krijgen dan nu. De huizenprijzen zijn ook wel wat gedaald... maar de, de leenmogelijkheden zijn verder gedaald. Dus uh, een heleboel mensen die vorig jaar nog net wel een huis konden kopen... krijgen dat nu net niet meer voor elkaar. En ik denk dus heel veel starters die in de problemen komen. Ja, een heleboel starters, dat zijn vooral de mensen... die nu in een huurwoning zitten en hun eerste eigen huis willen kopen... Die, um, die zitten hierdoor echt vast in dat huurhuis. Dan krijg je natuurlijk ook die huurproblemen... want mensen blijven daar op de wachtlijsten staan. De uh, huizen die dus nu niet worden verkocht... Um, daar betekent, dat, voor de verkopers daarvan betekent het... dat ook zij niet door kunnen gaan. Dus die eigenlijk als die starter kan beginnen... zet hij een heel verhuisstreintje in gang... want die hebt steeds weer kopers en verkopers. En uh, dan zijn er wel zes... Of zeven uh, verhuizingen daarna, dus verkopen van woningen... als die starter maar uh, kan beginnen. Precies, en op dit moment zit dat dus vast. Uh, lijkt er binnen enige tijd een oplossing daarvoor te komen? Nee, tenzij de overheid uh, ingrept en besluit om iets te gaan doen... aan het grootste drempel die er is, en dat is die overdrachtsbelasting. Als je de overdrachtsbelasting gaat uh, schrappen voor die starters... dan zet je daarmee de boel in beweging. En we hebben dat onderzocht. We hebben uh, Intomart een onderzoek laten doen onder 400 mensen. Helft kopers, helft huurders. En uh, die zeggen ook van... Uh, die zijn, in grote meerderheid zeggen ze... Uh, dat als die overdragsbelasting wordt geschrapt... en dan hebben we het voor die starters, dat, dat rekent op de meeste sympathie... maar ook de prikkel geeft dat voor mensen om daadwerkelijk te gaan verhuizen. Dus mensen zeggen ja, als ik die 15.000 euro voor een huis van 2,5 ton... niet hoef te gaan lenen, eh, dan kan ik daarmee net wel eh, dat huis gaan kopen. En als ik het wel moet gaan lenen of ergens anders vandaan moet halen... dan lukt dat me niet. Maar je zou kunnen zeggen dat de banken moeten iets doen. Die moeten bijvoorbeeld de regels die ze nu allemaal per ene januari in hebben gesteld, weer versoepelen. Ja, die bankregels dat is een groot probleem. Eh, vooral omdat die niet op elkaar zijn afgestemd. Dus de NHG, heel belangrijk. Nationale eh, hypotheekgarantie. Nationale hypotheekgarantie. Eh, die regels zijn strenger geworden, maar heb je daar niet mee te maken, dan zijn de bankregels strenger geworden. Maar het komt bij de consument komen nog veel meer regels die er zijn. Die komen als opeengestapeld eh, aan. Dat betekent dat je, dat je mogelijkheden daardoor worden, door worden beperkt. Of, op stuk voor stuk zijn die maatregelen wel te begrijpen, maar omdat de samenhang ontbreekt en daarvoor is gewoon regie nodig, euh, euh, zitten we nu in de problemen. Nu heeft de Europese Centrale Bank vandaag aangekondigd... dat ze de rente met 1,25% gaan verhogen. Waarmee dus ook de hypotheekrente hoger wordt. Um, dat is denk ik niet echt positief uh, voor deze ontwikkeling. Nee, dat is niet positief. En als je daarbij rekent dat het grootste probleem van de Nederlandse banken... is dat ze er nog een forse opslag op doen... en meer, opslag, meer renteopslag dan in het buitenland... dan betekent dat hypotheek alleen maar duurder worden. Um, gelukkig hebben we de renteaftrek nog in Nederland. Anders zou het helemaal onbetaalbaar zijn. De hypotheken in Nederland zijn hoger dan in het buitenland. En alleen nog maar betaalbaar als je die renteaftrek hebt. Dus... Um, er moet uh, wat gebeuren, die renteaftrek, dat is een, een heel lastig probleem. Dat wordt altijd gezien als de grote boosdoener, maar dat is het niet. Er is veel meer uh, mis. Daar moet je nog even niks aan doen. Die overdragsbelasting, dat is de grootste drempel. En als je die weghaalt, dan help je mensen daadwerkelijk. Ja, en de huizenprijzen blijven dalen. Het was een bijdrage van WNL's Alain de Lamar. Zometeen, radiopiraterij. Moet dat nou echt te schild en te zwaar bestreden worden? Maar eerst financieel nieuws. Ben Steinenbach van ABN AMRO. Goedenavond. Goedenavond, John. De AEX sloot vandaag een half procent lager op 367 punten. Uh, en anderhalf uur geleden zagen we een flinke duik in de min op de beurs. Kwam dat door het nieuws uit Japan? Ik denk dat dat wel een, een belangrijke rol speelt. Het gaat altijd als een schok natuurlijk en met name... Uh, bedrijven die, uh, die daar uh, gevoelig voor zijn, die, uh, die krijgen dan een klap. En dat zullen grondstofbedrijven zijn, et cetera. Ja, weer een aardbeving van 7.1 op de schaal van Richter. Ja, het was ik dus. Ik zelf. Oh, ja, ja, dus de, de, het cijfer achter de komma verschilt voor ons nog. Oh. Het was dus uh, vooralsnog nog geen reactie op het besluit van de renteverhoging door de Europese Centrale Bank. Nee, zeker niet. Uh, dat rentebesluit dat was, uh, was uh, vo volledig verwacht uh, door uh, praktisch alle economen. Trichet uh, heeft daar uh, vorige maand ook een hint op gegeven. Dat, uh, dat doet hij wel vaker. Dan zegt hij dat er sterke waakza versterkte waakzaamheid uh, geboden is. En in, in zeven van de negen gevallen dat hij aan het bewind was... heeft dat de, de maand daarna ook geleid tot een, uh, tot een renteverhoging. En ik denk dat het ook goed is ja? om de inflatieverwachtingen te beteugelen. Ja, staan dan misschien toch verdere renteverhogingen ook nog op stapel, denk je? Nou, dat is interessant. Hij heeft dus gezegd dat, dat dit niet noodzakelijkerwijs uh, de voorbode is van een reeks van, uh, van renteverhogingen. Uh, hij, hij laat dus gewoon niet het achterste van zijn tong zien om de markten uh, tot rust, of rustig te houden. Maar wij denken wel dat dit uh, de voorbode is uh, van, van zeg maar één keer per kwartaal ongeveer een renteverhoging van een, een, van een kwart procent en zo aan het eind van het jaar de rente op kwart procent staan in de eurozone, wat nog steeds erg laag is. Ja, dat wel. Maar toch, wat betekent de renteverhoging voor ons, voor, voor de consument, bijvoorbeeld voor je spaartegoeden? Nou, voor je spaartegoeden zou het kunnen betekenen dat, uh, dat de rente iets omhoog gaat. Uh, als je daarentegen rood staat, hm. dan zal het, uh, zal het wat duurder zijn. Ik hoorde net uh, meneer Laporte zeggen uh, dat het voor de hypotheken uh, veel betekent. Ja. Dat denk ik niet, want de hypotheekrente is over het algemeen, zeker in, in Nederland... waar hypotheken lang uh, gefinancierd worden, uh, is meer afhankelijk van de kapitaalmarktrente. En dat is dus meer afhankelijk van het, uh, het rentetarief waar banken... Uh, zelf hun geld aan moeten trekken op ja, die termijnen. Precies. En dat is niet de rente van de, van de centrale bank. Nee, interessant. Ben Steinenbach van ABN AMRO, dankjewel. WNL is ook op Twitter te volgen, het avondspits WNL. Zometeen, minder managers moeten politie effectiever maken. Maar eerst zware tijden. Die breken aan voor etherpiraten. Want het agentschap Telecom heeft een laatste waarschuwing gegeven. De illegale uitzendingen van de etherpiraat moeten uit de ether verdwijnen. Anders dreigen hoge boetes. Nou, dat betekent einde hobby voor een grote groep liefhebbers. Maar daar denken die piraten zelf heel anders over. WNL's Wiga Hemmer trok naar Twente om een kijkje te nemen in de keuken... van een groep fanatieke eterpiraten. Hier zijn uh, een stuk of tien uh, jonge mannen bij elkaar aan het genieten van. Ik zie hier soesjes uitgestald, ik zie hier een aantal kopjes koffie en een fles cola. Nu had ik verwacht, maar misschien is dat het grote voordeel. Hier staat bier op tafel. Wij zeggen ook listen, zo wordt er uh, wel omschreven, maar uh, zo is het niet. Maar dit zijn wel, hoe uh, moet ik het zeggen, centamateurs... Ja. Vertel me eens iets over die liefde die jij deelt met deze mannen hier aan tafel. Ik deel alleen de liefde met mijn vriendin. Ja, ja dat kan ik me goed voorstellen. Maar de liefde voor de muziek, daar hebben we het dan natuurlijk over. Ja, dat is toch mooi. Ja, je doet voor de luisteraar. Geen enkel radiostation in, in Nederland draait zulke muziek. Dit is uh, Nederlandstalige muziek uh, van vroeger van normaal. Ja, het wordt op uh, regionale muziekstations niet meer gedraaid, zeg maar.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 En dan in Amsterdam kunnen we nog steeds van deze muziek genieten? Nou, daar luisteren de meeste mensen via de streams. Uh. Ah, internet. Internet, ja. Daar maken we natuurlijk ook gebruik van, de moderne centamateur. Hier zit iemand met een, uh, een koptelefoon op. Die man uh, bedient de knoppen. Dit is uh, wat je noemt uh, de DJ. Hij begint er al bij te lachen. Ja, die platen zijn niet allemaal van mezelf. Maar uh, ja, je zoekt gewoon een paar mooie platen op en dan ga je ze draaien. U beslist dat allemaal? Ja, we beginnen programmering. Dus de, u, u bent een soort van dictator binnen dit kleine gezelschap. Uw willenswet? Ja, momenteel waar ik draai en ja, een ander dat niet mooi vind, dan, uh, dan, draai, ja, dan, moet hij, ja, dan moet hij maar weggaan. je zoekt natuurlijk ook veelvuldig contact met de luisteraar. Uh, rechts zie ik ook, uh, daar komen reacties binnen? Ja, via sms, ja. Ik hoor u ook niet zoveel zeggen. Nee, hoe me ook niet. gewoon platen draaien. Ze, Als ze commentaar wil doen, dan kunt ze beter naar drie uh, naar of een naar rij inleusten. Ah, dat is de gedachte, dat is de filosofie. Ja, nou, maar ik ben dat gezoor allemaal gewoon van een platen Steen dit is DJ, zegt ik Mag ik het zo zeggen, DJ? Ja. Omsluit je hem ook zo, DJ? De hitgigant. De hitgigant? Ja, dat is ook een mooie. Die zegt, mensen hebben een hekel aan gezeur. Ja, de, de, de looien op de boom en ja, die willen muziek. Hè? En nu uh, uh, plaatje praten, plaatje praten. Er wordt te veel gepraat. Ja. Nu zijn dit uh, mannen van, nou, 20, 22 jaar bij elkaar, zo'n beetje. Ja. Zo'n gok, hoor. Maar dan denk ik, hé... Hey, moet u die aan het werk? Moet hij die niet studeren? Een snipperdag. Een snipperdag? Ja, een snipperdag. U neemt hiervoor een snipperdag op? Ja. Want hoe lang gaat dit feestje? Want dat mag ik het toch wel noemen. Hoe lang gaat het door? Geen idee. Tot wanneer u wordt opgepakt? Nee, zover laat het niet komen. En dat zegt u nou wel. Stoer en kranig. Zover laten we het niet komen. Maar u bent, neem ik aan, ook wel eens opgepakt. Want nou ja, een beetje cent amateur is wel opgepakt in zijn bestaan. Ja, dat klopt. Dan uh, komen ze binnen en legitimeren. Dat kunt u wel, neem ik aan. En, uh, een een touringcar voor politie met. Ja, en uh, ja, dan nemen ze je zender in beslag. De eerste keer was 110 gulden. Oh, dan gaan we verder. terug. En de laatste keer was uh, 12,500 12 euro. 12,500 euro, ik zie hier nog niet eens 10 mannen bij elkaar zitten. Dat betekent meer dan 125 euro per man. Dure hobby. Ja, je bent toch ietsje maar doe-pleug. En je doet de mensen een groot plezier mee. Volgende pleitje speciaal voor Shannon Koorman zoals van Rayo 1 hè. En de Goeiedag. Ja, leuk. Er zijn dit jaar minder zaken opgelost. Maar de politie heeft wel 2,4 miljard euro meer uitgegeven. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het aanvalsplan van dit kabinet om effectiever te werken werpt nog niet zijn vruchten af. En dat kan zo niet langer. Dat zegt Ronald van Raak, SP Tweede Kamerlid. Goedenavond. Goedenavond. Dat is uh, uw pakje aan, de politie. Ja. En als je het dan hebt over bureaucratie, waar stoort u zich dan het meest aan? Nou, en het feit dat agenten bijna 60% van hun tijd kwijt zijn aan bureaucratie. He, een agent die liet mij een tijd terug vijf verhuisdozen met papieren zien... die zei, Ronald, dit moet ik naar het Openbaar Ministerie brengen... want ik heb een groepje raddraaiers aangehouden. En papier op papier, controle over controle... en ja, het lijkt wel of onze agenten niet vertrouwen. En het, het, het belemmert het echte politiewerk, zeg maar. Ja, het belemmert het echte politiewerk. Uh, laatst was er weer een formulier, kreeg ik weer. Als een agent een verkeersovertreding ziet, moet hij een verbaal maken. Maar daarnaast moet hij nog vier kantjes uh, uh, formulieren invullen... voor het openbaar ministerie. En daar is zo'n man of vrouw verschrikkelijk veel tijd mee kwijt... die hij niet op straat kan zijn. Ja. Nou is minister opstelte van Veiligheid en Justitie het ontzettend met u eens. Ja. Hij heeft bij de start van het kabinet een aanvalsplan gelanceerd. Dat heet minder regels, meer op straat. Lijkt mij een mooi streven. Ja, maar wat er dan gebeurt, is dat de minister een plan maakt. Hij zegt er moet 25% minder bureaucratie komen. Corpchefs, ga dat eens regelen. En dat werkt niet zo. Want wat doen die korpschefs? Die gaan duizenden mensen ontslaan in de ondersteuning... Mensen die nu agentenbureaucratie uit handen nemen... waardoor agenten dat allemaal weer zelf moeten gaan doen. Een reden waarom er zoveel bureaucratie bij de politie is... is omdat er zoveel managers zijn. En managers hebben cijfers nodig. Anders kunnen ze niet laten zien dat ze een goede manager zijn. Het is de schuld dus, van de manager. Nou ja, voor een groot deel wel. Kijk, er is veel informatie nodig. We moeten weten wat er met aangiftes gebeurt. We moeten weten hoeveel criminaliteit er wordt gepleegd. Maar heel veel bureaucratie is ook georganiseerd wantrouwen. Dat agenten precies moeten bijhouden welke ritten ze hebben gereden. Of mensen bij de landelijke uh, organisatie die de computers regelt, precies per minuut moeten bijhouden wat ze doen. En als ze even naar het toilet gaan, dan moeten ze dat registreren en moet een meerdere dat controleren. Er is ook heel veel controledrift. Ja, nou houden agenten daar zelf denk ik ook niet van. Hoe komt het dan dat die bureaucratie toch, toch in stand gehouden wordt? Hoe werkt dat dan? Ja, ik denk soms wel eens, elke manager die wordt aangenomen leidt weer tot meer bureaucratie. En het probleem is, wij vragen op dit moment aan de politiemanagers om de bureaucratie te verminderen en daarmee vragen we eigenlijk die managers om zichzelf te verminderen. En daarmee vraag je eigenlijk de kalkoen om zichzelf te slachten. Dus ja. daarom vind ik, als de minister zegt... ...er moet 25% minder bureaucratie komen, dan sta ik te juichen. Maar vervolgens moet hij zelf aangeven hoe hij dat gaat doen. Ja, maar en niet managers als de zelf... een manager zal zichzelf niet wegbezuinigen, toch? Nee, dat is het probleem. En dat is ook het grote probleem bij de politie. We hebben een politietop, politiemanagers die de afgelopen jaren slecht werk hebben geleverd. We hebben computersystemen, die hebben 400 miljoen euro gekost... maar geen één agent kan ermee werken en nu moeten ze de prullenbak in. Toen we besloten in de Tweede Kamer om de, uh, om de bonnenquota af te schaffen... toen heeft de minister nog maandenlang achter politiemanagers aan moeten jagen... omdat ze er gewoon mee doorgingen. Dus er is ook iets mis, denk ik, met de cultuur bij de politie. Ja. Vooral bij de managers en de politietop. Ja, de, de politietop, de rol van de korpschef, hebben we het dan ook over? Zeker. Uh, de korpschefs hebben de afgelopen tijd... ontzettend goed voor zichzelf gezorgd. Met allerlei vergoedingen, toelagen. Uh, maar volgens mij hebben ze ook een hele hoop dingen niet goed georganiseerd. Daarom ben ik aan de ene kant heel blij dat de minister zegt... we gaan naar een nationale politie, we gaan het nationaal organiseren. Maar dan moet hij het vervolgens wel zelf in de hand nemen... en het niet overlaten aan die korpschefs. Nee. Ronald van Raak van de SP, dank je wel. Dank je wel. De tnt post verdwijnt en wat er precies voor in de plaats komt, dat hoor je zo. Maar eerst internetnieuws. Dacht je dat schoenen kopen bij een webshop modern was? Nou, dan moet je dit eens horen. Google investeert 100 miljoen in eigen tv op YouTube. En een bekend parfummerk lanceert haar jongste flesje op Facebook. WNL's internetgoeroe, Danny Mekies. Goedenavond. Goedenavond. Waarom doen bedrijven dit? Nou ja, kijk, um, het is altijd heel erg lastig geweest om een grote groep mensen te kunnen bereiken als het gaat om het promoten van een product of uh, het verkopen van je product. En je ziet dat mensen zich steeds vaker scharen op een aantal plekken op internet, waaronder Facebook, waaronder ook in toenemende mate Twitter. En in Nederland specifiek hebben we natuurlijk ook Hives. Um, en ja, op dit moment zie je dat dus de ontwikkelingen voor het verkopen van uh, producten op internet die richten zich op de plekken waar die mensen zich ook bevinden. Makkelijk nou, reclame maken, makkelijk is, is aanbieden. Ja, absoluut. Kijk, het kost ontzettend veel geld om mensen naar je winkel toe te lokken... of naar je website toe te lokken. Maar als je uh, daar de boodschap kunt laten verschijnen... waar de mensen al zijn, dan bespaar je dus enorme kosten. En je kunt dus mensen ook ja, eigenlijk op hun voorkeuren selecteren. Ja, irritant, op... denk ik ook. Ja, dat heeft ook nadelen. Je kunt je afvragen hoe leuk het is dat als je op Facebook zegt dat je van voetballen houdt... dat je dan voetbalkleding als advertenties krijgt te zien. De adverteerders roepen natuurlijk dat het een service is naar de gebruiker. Hè, want het is natuurlijk prettig dat je advertenties ziet die op je wensen aansluiten. Nou, het liefst zie ik zelf advertenties die totaal niet op mijn wensen aansluiten. Want dan kom ik ook niet in de verleiding om erop te klikken. Ja, Nou denk ik bij parfum, dat is nou typisch een product. Ja, dat wil ik gewoon ruiken. En dan ook nog eens aanschaffen via Facebook lijkt me erg onveilig. Ik ja. wil geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om het creditcardnummer te geven. Ja, Oscar Della Renta heeft inderdaad een parfum gelanceerd via Facebook. En dat ging dus eigenlijk om een lanceringscampagne. Je kunt dan dus zeggen, hé, ik ben fan van dat luchtje en dan maak je kans op het winnen van dat luchtje. Maar je ziet inderdaad ook in toenemende mate dat steeds vaker parfums maar ook zonnebrillen, artikelen die je eigenlijk of aan zou willen raken of zou willen kunnen ruiken, dat die ook via internet en meer specifiek ook steeds vaker via Facebook verkocht worden. Nou, en wat je vaak ziet, wat mensen dan doen, is die lopen gewoon naar de lokale parfumshop of naar de lokale brillenwinkel... Passen de bril of ruiken aan het luchtje. En vervolgens gaan ze snel achter hun computer zitten. om tegen een lager bedrag uiteindelijk via internet het product aan te schaffen. Ander internetnieuws. Google TV uh, gaat op YouTube. Wat, hoe zit dat nou met dat verdienmodel achter TV maken op het internet? Ja, nou het lastige van televisie op internet. is dat er momenteel eigenlijk nog niet echt een verdienmodel aanwezig is. Anders dan dat je dus ofwel een vast bedrag per maand vraagt van mensen. om he, je TV-zender aan te bieden, of natuurlijk via de ouderwetse reclame nou, wat Google nu gaat doen, is ontzettend veel geld investeren in het creëren van content, dus uh, filmpjes, uh, programma's op het internet. En ze willen daarmee gaan experimenteren voordat de grote klapper aankomt. Want je ziet al langer dat steeds minder mensen eigenlijk weer een uh, actief televisie gebruiken. De tv staat steeds vaker uit. Um, ja, en je betaalt er ook al gauw 15 euro per maand voor om een kabelaansluiting te hebben. En wat Google nu probeert te doen, is heel vroeg in te stappen op internettelevisie, daar technieken en content voor te ontwikkelen. Zodat als mensen echt graag de overstap willen maken naar internet tv... dat ze die 15 euro per maand gewoon naar Google over mogen dat is gaan maken. Slim, hè? Had je het zelf willen bedenken? Ja, uh, zelf willen bedenken. Nou ja, kijk, natuurlijk wil je dit soort goede ideeën zelf bedenken. En uh, ja, dat gebeurt ook wel vaak bij internetondernemers... dat ze zoiets bedenken waar het natuurlijk misgaat. Is één, heb je het budget om even 100 miljoen dollar te investeren... in een onderzoek en uh, in het maken van televisieprogramma's? En twee, weet je dan ook al die mensen te bereiken... die Google wel weet te bereiken? En dat is ook waarom Google al vele gesprekken heeft kunnen voeren met Hollywood. Uh, ze gaan in samenwerking met Hollywood kijken... of ze bijvoorbeeld ook films tegen betaling aangeven kunnen gaan bieden op internet en als dat gebeurt het zou natuurlijk geweldig zijn geweldig nieuws voor de consument maar misschien minder goed nieuws voor de ja toch de film en, en tv-branche want die zit natuurlijk niet te wachten op dat het makkelijker en misschien ook goedkoper wordt voor de kijker om eh, nou ja, naar films en programma's ja. te kijken en zoals er altijd een keerzijde natuurlijk ook bij het kopen op internet kan weer de dood voor de mkb'er betekenen een andere keerzijde van sociale media uh, vanochtend een reddetje bij de rabobank klanten konden gluren geloof ik hè ja als je inlogt bij de rabobank dan uh, was het uh, zomaar mogelijk dat je uh, in de rekening kon snuffelen... van je collega of uh, van je partner. Wat was er te zien? Nou ja, wat ik begrepen heb, maar goed, er wordt op dit moment natuurlijk niet te veel informatie verstrekt door de Rabobank zelf, omdat het toch in onderzoek is. Maar wat het verhaal is, is dat als je inlogt op je eigen, eigen rekening, dat je niet inlogt op je eigen rekening, maar die van iemand anders. dat nou, is en niet waar. Het is echt waar. Oh. Dit laat gewoon zien. Ik bedoel, het elektronisch patiëntendossier is eerder deze week door de Eerste Kamer verworpen. We hebben een OV-chipkaart waar we met z'n allen eigenlijk om aan het huilen zijn. Er zijn maar heel weinig mensen die in de volle breedte blij zijn met dat product. We hebben een foto van gehad vorige week met de standaardpin. Code waarmee toch ook ja onze bewindspersonen te beluisteren waren. En dit is dus weer een voorbeeld van ja, het gebruik van techniek. Afgelopen week, van afgelopen week. Zo was de voorbeeld van afgelopen week eigenlijk. Ja. Danny Mekic, dankjewel. Tot volgende keer. Graag over een kleine twee maanden zal de naam TNT Post niet meer bestaan. Wat vroeger PTT Post heette, gaat naar de beurs als twee zelfstandige bedrijven en verandert meteen de naam naar PostNL. Merkendeskundige Paul Moors, goeie avond. Is het eigenlijk wel handig voor een postbedrijf, zo'n naamsverandering? Ja, nou, kijk, je kunt zeggen TNT, dat klonk toch al niet zo, uh, zo spannend. Uh, en ze Nee, PostNL. Nou ja, Het bedrijf gaat splitsen, dus uh, je moet uiteindelijk uh, wat doen. En de internationale activiteiten van Express veel te kostbaar om om te zetten. Dan kun je beter naar de Nederlandse markt kijken waar de post en de postpakketten zitten. En dan daarvan de naam aanpassen. Ja, want het is eigenlijk terug naar de wortels. Hè? En misschien ja. ook wel een beetje aan concurrenten laten zien van hé, hey, ik ben hier de baas. Ja, ze laten. het is een heel simpel gekozen woord, post.nl. En ze doen daar eigenlijk een uh, domeinclaim mee. Uh, want ze willen gewoon de sterkste in Nederland blijven. Hè. Er is inmiddels concurrentie in dat uh, veld gekomen. En die willen ze natuurlijk zoveel mogelijk verdringen. En met deze naam doen ze dat eigenlijk verschrikkelijk handig. Ja, nou zegt u post.nl, vol volgens ons is het post We zijn post.nl. Er niet, ja. Ja. Wat, wat vindt u eigenlijk van die naam? Ja, ik vind hem nuchter, ik vind hem recht door zee. Ik vind dat hij precies vertelt waar het, ook, uh, waar het voor staat. Kijk, het is natuurlijk... Geen sexy categorie, nee. zoals bijvoorbeeld uh, iPads. Dus dan moet je ook niet met een hele ingewikkelde naam komen. Ik denk dat ze gewoon een hele goede keuze hebben gemaakt... Mm. door heel simpel, voor een heel simpele naam te kiezen. Ja, u vindt het niet een beetje saai? Ja, het is wat saai, maar uh, ja, ik zei al, het is geen sexy uh, categorie. Dus om hier nou een uh, belachelijke naam op te gaan plakken... <laughs> ...ik denk dat dat ook helemaal niet past. Nee. Dat je dat ook helemaal niet moet willen. Nee. Uh, ik denk dat je op deze manier heel dicht bij uh, de klant uh, blijft. Uh, en nogmaals ook dat je je domein op een goede manier uh, weet uh, te klemmen. Ja, even snel de kosten nog. Nieuw logo, op brievenbussen, auto's beplakken, weet ik wat allemaal. Wat kost dat wel oh, niet? Dat gaat goud uh, geld uh, kosten. Dat is een enorme operatie waarbij je al snel aan miljoenen moet... Uh, Denken. Dus uh, dit doe je ook niet zomaar. Dit doe je natuurlijk gewoon omdat het moet. Omdat je niet anders kunt. Ja, Heel kort nog graag. Afgelopen jaren veel naamswisselingen mogen meemaken in Nederland. Smith werd lees, Raider werd een tijdje geleden werd Twix. Doet dat merk over het algemeen goed of niet? Uh, nou, dat, dat, die zijn om andere gronden uh, ontstaan. En dat heeft te maken met het feit dat bedrijven graag global brands willen. Nou, dat mm. is hier natuurlijk niet het geval. En naamswijziging in zo'n korte termijn doet natuurlijk nooit goed. Maar op dit moment kunnen ze gewoon niet anders. En nee. zullen ze wel moeten. Oké, okay, Paul Moers, hartelijk dank. Graag gedaan. Straks op deze zender Radio 1 Kunststof. Daarin schrijver Arnold Doutsenberg. Morgenochtend op tv natuurlijk WNL ochtendspits. Op Nederland 1 vanaf 7 uur. Petra Grijzen zit er dan. Praat over ons cultureel erfgoed. En ze zitten aan het ontbijt met Erwin Krol, die alweer 25 jaar in het vak zit. Morgenavond is WNL terug op Radio 1 met Avondspits. Wat WNL betreft, graag tot dan. Tot die tijd kunt u op naar het internet avondspits.fm. Een mooie avond. Voor wakker Nederland. Omroep WNL. Europees voetbal op Radio 1. Zometeen om half negen, de kwartfinales van de Europa League. Villarreal FC 20. Laag, wordt hier gestopt!